Voor wie vaker komt in waarse die denkt misschien... Hé, stoppen we nu al met zingen? We hebben net één liedje gezongen. Nou, dat klopt. Vandaag doen we het een beetje anders. Um, straks, na de toespraak, gaan we nog meer liederen zingen. En dan nemen we daar meer tijd voor. Uh, vandaag doen we dus de toespraak ietsje eerder. Een tweede wat misschien opvalt... ...is dat het hier niet zo warm is als dat we normaal gewend zijn. Nou, als er een elektricien in ons midden is, heel graag... Dan zou die misschien het probleem kunnen verhelpen. Uh, we hebben een stroomprobleem waardoor de CV-ketels geen stroom krijgen uh, en dus de vloerverwarming niet aanstaat en het dus hier nog steeds koud is. Excuses daarvoor. Als je wil, kan je nog even je jas pakken. Als je denkt van, hey, een half uurtje stil ja, ik zie Kiloed die zit al te bibberen met een dikke jas aan. Uh, dus voel je vrij om je jas te gaan pakken, ook halverwege als je denkt van, nou, het is me toch te koud, trek gerust je jas aan. Dat snap ik helemaal. In Oase proberen we altijd over zaken te praten uh, die relevant zijn voor ons leven. En um, dat gaat dan bijvoorbeeld over geluk, um, over, uh, over je leven, over, uh, um, en ook over geld proberen we één keer in het jaar te praten. Dan gaan we kijken van, hé, hey, uh, wat heeft geld met ons leven te maken? En het heeft vandaag ook alles te maken met vrienden maken... En met geluk. Want als je op internet gaat zoeken naar hoe je gelukkig kunt worden... en wat nou gelukkig maakt, dan vind je daar echt duizenden antwoorden op. Je kan allerlei tips vinden om gelukkig te worden... of zaken die helpen om gelukkig te zijn. Uh, gezondheid helpt bijvoorbeeld heel erg om gelukkig te zijn. Uh, maar vrienden hebben, uh, goede relaties, goede netwerk, familie, uh, werk... zijn allemaal zaken die helpen om gelukkig te zijn. Leuke baan, mooi weer... En ook geld staat in het rijtje, wat wel degelijk gelukkig schijnt te maken. Het spreekwoord zegt natuurlijk: geld maakt niet gelukkig, maar in de praktijk schijnt het toch wel te helpen om gelukkig te zijn. Wat dan opvallend is, is dat een kleine twee weken geleden kopte nu.nl in een artikel: De helft van de Nederlanders snapt helemaal niks van geld. Oké, okay, nou als je dan gelukkig wordt en je snapt niks van geld, en je zou van geld gelukkig kunnen worden... dan heb je dus een probleem. In dat artikel geeft een econoom twee redenen... waarom Nederlanders, of de helft van de Nederlanders niks snappen van geld. En dat heeft met twee dingen te maken. Um, het grootste gedeelte van de mensen is niet gemaakt om vooruit te denken... om te plannen, om te rekenen en alles uit te denken en te stippelen. Oftewel een voorbeeldje, als je vandaag kunt kiezen voor duizend euro... ...of over twee jaar voor 2000 euro... ...dan kiest dus een gedeelte van de mensen... ...die kiest dus voor 1000 euro. Terwijl dat logisch... ...niet de beste keuze zou zijn. Een andere reden... ...is dat we in een verleidingseconomie leven. Dat heeft alles te maken... ...met dat we... Uh, ...dat iedereen jouw geld wil hebben. Iedereen is erop uit... ...om jouw geld te pakken. En dat bedenken ze van alles voor... Allerlei marketingstrategieën worden erop losgelaten, om er maar voor te zorgen dat het geld wat jou in jouw portemonnee zit, dat dat bij hun belandt. Gevolg daarvan is dat één op de 6 Nederlanders problematische schulden heeft. De schulden die echt dusdanig het leven beïnvloeden dat ze niet meer betaald kunnen worden, dat er op een gegeven moment huisuitplaatsing dreigt, allemaal dat soort zaken. Genoeg reden voor ons, denk ik, vandaag om te onderzoeken wat de Bijbel nou eigenlijk over geld heeft te zeggen. En hoe het voor ons goed zou zijn om met geld om te gaan. En in de Bijbel staat heel veel over geld. Jezus praat veel over geld in de Bijbel, veel over bezit. En ik kwam een verhaal tegen wat ik nogal opmerkelijk vond. En dat verhaal ga ik met jullie lezen. Dat staat in Lucas 16 en dat verschijnt voor degene die graag mee willen lezen op de biemer achter mij. Daar staat in Lucas 16, vers 1, Jezus richtte zich ook tot zijn leerlingen. Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwiste. De rijke man riep de rijk rentmeester bij zich en zei tegen hem, Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven. Toen zei de rentmeester bij zichzelf, wat moet ik nu doen, nu de heer mijn beheer mij het beheer afneemt? Werken op het land, dat kan ik niet. En voor bedelen schaam ik mij. Ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. Eén voor één riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij, hoeveel bent u mijn heer schuldig? Honderd vaten olijfolie, antwoordde de schuldenaar. De renmeester zei tegen hem, hier is uw schuldbewijs. Ga zitten en maak er gauw vijftig van. Daarna vroeg hij een volgende schuldenaar. Hoeveel bent u schuldig? Honderd balen graan, luidde het antwoord. De renmeester zei, hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van. En de heer prees de oneerlijke renmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie, maak vrienden met behulp van de valse mammon, omdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen, wanneer de mammon er niet meer is. Kom even naast je zitten, Jefta. Ik heb iets voor jou. Nee, je mag het niet laten zien. ja? Kom, even kijken. Ja? Neem maar een handje. Niet laten zien, hè? goed zo. Is wel goed, hè, wat ik doe. Ja, toch? Ja. Mag ik bij jou komen zitten, Dirk-Jan? Ja? Niet kijken, chat. Niet kijken. Eén maar een handje. Is goed, ja? Niks, zeg, hoor. Kijk uit. Want nu heb ik het heel aardig uitgedeeld... Vrienden maken. Strooien met geld. Remy kun je vangen. Toch nog harder gooien, geloof ik. Voor het geval dat jullie zometeen koud krijgen, kun je chocola eten. Het is natuurlijk geen echt geld. Strooien met geld. En het liefst met het geld van iemand anders. Dat is wat we hier zien gebeuren. Iemand die pakt het geld van iemand anders. En die verkwist het. Die smijt het over de balk alsof het zijn eigen geld is. En hij denkt geniet ervan. Dit is mijn leven. Ik doe wat ik er graag mee zou willen wat ik doe. Toen ik het verhaal las, dacht ik, hé, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat vertelt Jezus ons hier voor verhaal? Maak vrienden met je geld? Is dat de boodschap? Hoe dan? Nou, vandaag gaan we kijken naar wat dit verhaal nou precies te vertellen heeft. En de eerste les die ik eruit haal met jullie is Doe Slim. Doe Slim. Het verhaal is in het begin heel overzichtelijk. Een rijk man die heeft een boekhouder in dienst en die regelt al zijn zaken. Er is een groot vertrouwen... En die man die krijgt al het beheer over zijn geld. Hij heeft een goede baan bij een multinational. So far so good. Het leven lacht hem toe. Geen vuiltje aan de lucht. Maar al snel loopt dat vertrouwen wat deukjes en wat scheurtjes op. Er doen verhalen de ronde dat die boekhouder het geld verkwist. En het is duidelijk. Die man smijt echt met het geld... Het is zo duidelijk dat iedereen het kon zien. Het, het ontslag is aanstaande. De man is niet eerlijk, hij is oneerlijk en hij kan niet meer in zijn taak blijven. Wat dan opvalt, is dat de werknemer, werknemer niet per eh, direct ontslag krijgt. Het is de eerste bedoeling dat hij nog even de financiële boekhouding op orde krijgt en overdraagt. Voordat hij. In werking, voordat het ontslag in werking treedt. En het nieuws blijft ook nog even intern. En het geeft die boekhouder kans om eens even te gaan nadenken. Want een pensioen opbouwen zat er in die tijd nog niet in. En schijnbaar liggen de banen voor hem niet voor het oprapen. Hij ziet het al voor zich. Hij heeft straks geen geld meer. Hij heeft twee linkerhanden. Kan niet in het, op het land werken. En hij wil al helemaal niet gaan bedelen. Want dat zal zijn eer en zijn trots helemaal natuurlijk krenken. Die boekhouder die kijkt naar zijn toekomst en hij denkt niet alleen aan het hier en nu. Hij is misschien zo'n Nederlander die wel vooruit kan denken. En hij vindt de oplossing. In vers 4 staat er, ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen mij bij hen thuis ontvangen. Straks als ik een ontslag heb gekregen, moet ik vrienden hebben. Want die kunnen voor mij zorgen. Die hebben wel geld. Als ik geen werk meer heb... Hij verzint een creatieve oplossing. Hij gaat direct aan de slag. Hij gaat vrienden maken. Deze man zoekt naar de mogelijkheden. Hij laat alle mensen die schulden hebben, laat hij bij zich komen. En hij vraagt aan hen, oké, okay, hoeveel schuld heb jij? 100 vaten olijfolie. Waarschijnlijk ongeveer 40 liter per vat. Dus dat was niet weinig. Een 100 balen graan van 400 liter. De manager maakt vrienden met het geld van zijn baas. Hij had zijn werkgever al misbruikt en hij gaat vrolijk verder. Hij was al oneerlijk geweest en hij schuwt niet om het geld van zijn baas gewoon nog even nog een keer te misbruiken toen ik het las dacht ik oh man wat een smiegt, wat een hufte hij heeft al slecht gedaan en dan denk je van nou nu zou hij daar een les van moeten leren en hij gaat gewoon door, wat een egoïst onvoorstelbaar en toen ik verder ging lezen in het verhaal toen kwamen we ineens bij vers 8 uit en daar snapte ik in het begin helemaal niks van want daar staat, de Heer preest de oneerlijke renmeester omdat hij slim had gehandeld. Hoe dan? Hij krijgt ontslag omdat hij niet eerlijk is geweest. Hij gaat vrolijk verder met waar hij gebleven is. En toch zegt die baas, die werkgever, zegt, jongen, goed gedaan, je bent slim geweest, man. Veel plezier. Succes in je verdere leven. Waarom krijgt hij daar... Een compliment. Nou, als we goed lezen, dan zien we dat het compliment niet gaat over het feit dat die man oneerlijk is geweest. Het compliment gaat niet over het feit dat hij egoïstisch is geweest en slecht handelt. Het gaat erover dat deze man creatief in zijn oplossing is geweest. In een andere bijbelvertaling daar staat het woordje scherpzinnig. Deze man is scherpzinnig geweest. Hij is gewiekst. Hij blijft niet hangen in zijn problemen. Hij kijkt vooruit. Hij kijkt naar de toekomst. Hij zoekt naar oplossingen. Blijft wel staan dat die boekhouder oneerlijk wordt genoemd. Dat staat er gewoon. De heer preest de oneerlijke rentmeester. Dus het is niet zo dat het goed is wat hij gedaan heeft. Het wordt slecht genoemd. Zijn gedrag is nog steeds niet juist, hij is nog steeds oneerlijk en het ontslag blijft staan. Vervolgens voegt Jezus daar zelf iets aan toe, want er staat vervolgens, kinderen van de wereld gaan slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Maak vrienden met behulp van de mammon, opdat jullie in je eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Wie kan mij vertellen waar de mammel voor staat? Geld. Ja, heel goed. In de Bijbel werd de mammel gezien als de god van het geld. Een afgod. Voor geld en bezit. In een andere vertaling staat er ook weer... Maak vrienden met behulp van het ellendige geld. Geld is in het leven niet per se een doel. Het is een middel. Geld en bezit is... Door God gegeven om het te gebruiken, om ervan te genieten, maar ook om het goed in te zetten. En Jezus roept ons in dit verhaal op om slim om te gaan met dat geld. Niet om oneerlijk te zijn, maar wel om het op een goede en slimme manier in te zetten. Het geld zo gebruiken dat je in goed contact staat met andere mensen. Vrienden maken dus door slim met je geld om te gaan. Ons geld gebruiken... Dat het ons levensdoel dient. Doe dus slim met je geld. Maar hoe doe je dan slim met je geld? De tweede les die we eruit halen is, wees betrouwbaar. Jezus roept ons niet alleen op om slim te zijn. Hij roept ons ook om betrouwbaar te zijn. In vers 10, dat hebben we nog niet gelezen, gaat Jezus namelijk verder met zijn uitleg. Daar staat, wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, met het ellendige geld, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geld en bezit is maar een deel van ons leven. Het lijkt wel heel belangrijk en we zijn er elke dag wel mee bezig om onze boodschappen te betalen, om onze rekeningen te betalen, te kijken wanneer ons salaris binnenkomt. Maar eigenlijk stelt het voor de rest niet zo heel veel voor. Het is maar een ruilmiddel om iets te krijgen wat we nodig hebben. Jezus noemt het geld en bezit noemt hij vals, ellendig. Het geeft geen zekerheid in ons leven. En met dit verhaal dacht Jezus ons uit... om in alle aspecten van ons leven betrouwbaar te zijn. En dus ook met het geld en het goed wat we hebben. De oproep is om enerzijds slim en scherpzinnig te zijn... En maar dus ook om betrouwbaar te zijn. We moeten scherpzinnig zijn... Met wat we krijgen. Want geld is op zichzelf niet per se goed of slecht. Als we naar kijken naar wat de Bijbel erover zegt. Dan wordt er op een gegeven moment gezegd dat geldzucht, dus hebzucht, meer willen hebben. Dat dat een wortel is van het kwaad. Dat zorgt voor heel veel ellende. En de boekhouder, die was niet betrouwbaar. Die was oneerlijk. Jezus zet dat oneerlijk af tegen de betrouwbaarheid. Die boekhouder verkwisten het geld van zijn baas. En daaruit bleek wel, deze man was onbetrouwbaar. En het is maar de vraag of je in de toekomst met hem zaken wil doen. Ook al is hij, is hij zijn ontslag kwijt. Of is zijn baan kwijt. Bij onszelf kunnen we ook zien en voelen of iemand betrouwbaar is of niet. Over het algemeen, als je iemand ontmoet en je praat met iemand en je leert iemand kennen... ga je voelen of iemand betrouwbaar is. Je hebt altijd een gevoel bij iemand, deze is wel of niet betrouwbaar. En in de praktijk ga je dat ontdekken. Je weet hoe iemand zijn hart is. Je weet hoe iemand zich gedraagt. En aan de hand daarvan zie je... Of iemand eerlijk is of oneerlijk. Dan zie je of iemand betrouwbaar is of onbetrouwbaar. En Jezus ziet dat ook. Na dit verhaal van Jezus en de uitleg daarvan. Haalden de Joodse leiders hun neus honend op voor Jezus. En dat staat dan omdat ze geldzuchtig waren. En Jezus zegt dan tegen ze in vers 14. U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan. Maar God kent uw hart. Jezus zag aan die kleine dingen wie er betrouwbaar waren en wie er onbetrouwbaar waren. Die leiders waren uit op geld. Dat was voor hun een doel. Het geld en het bezit was voor henzelf. was op hen zelf gericht. Ze waren egoïstisch en ze waren niet gericht op God en op andere mensen. Toen ik het gedrag van die manager las... Toen dacht ik van, ach, oh, het jeukt. Ik kan er niet tegen. Maar toen ik bezig was met deze preek en daarover aan het nadenken was, toen dacht ik van, ja, maar ben ik eigenlijk wel zo gek veel anders als die boekhouder? Als die oneerlijke boekhouder? Want hoe ga ik om met mijn geld? Ik heb van mijn ouders geleerd dat je zuinig moet zijn. Dat je goed moet nadenken wat je doet met je geld dat sparen heel gezond is voor je. En dat heeft te maken met dat mijn ouders het vroeger niet breed hadden. Dus die dachten wel twee keer na voordat ze geld uitgaven. Op zich niet heel slecht om goed na te denken wat je doet. Doe slim is het immers. Maar als je verder gaat nadenken over hoe je met geld omgaat... dan kun je twee kanten op. Je kan heel verkwistend zijn zoals die boekhouder. Dat is egoïstisch. Maar aan de andere kant kun je ook een beetje zijn zoals ik wel vaak doe. Namelijk heel veel voor jezelf houden. Het niet per se verkwisten, maar alleen maar bezig zijn van, oh ja, ik moet meer sparen, ik moet meer op mijn bankrekening hebben, ik moet meer zorgen uh, dat ik in, voor de toekomst geld heb, als mijn auto stuk gaat, of als ik een huis wil kopen, of uh, als mijn kinderen willen studeren, als mijn pensioen eraan komt, dan wil ik geld hebben. Op zich in zichzelf allemaal niet heel slecht om daarover na te denken. Maar wel als het je dusdanig gaat beheersen, dat je daar alleen maar mee bezig bent om het op te potten. Als je een gevoel kan krijgen van, hé, hey, zou het lekker zijn om rijk te zijn? Om gewoon zo rijk te zijn, dat je niet hoeft te werken. Dat je je geen zorgen hoeft te maken, want dan zul je wel geen stress meer hebben. Dat geeft toch zekerheid als je veel geld hebt? Maar daarmee houden we ons voor de gek. Want geld geeft geen zekerheid. Geld geeft geen rust in je leven. In de Bijbel staat heel duidelijk in prediken... ...wie graag rijk wil zijn... ...die heeft nooit genoeg. Wie veel heeft, wil steeds meer hebben. Ook al is het allemaal zinloos. Misschien kunnen we denken dat geld rust geeft. Maar uiteindelijk geeft geld alleen maar onrust. Want wie heeft... Wil we nog meer hebben. En dat heb ik ook bij mezelf gezien. Geld wordt dan steeds meer een doel, in plaats van een middel. Op een gegeven moment hebben Margreet en ik elkaar uitzitten dagen... om meer geld weg te gaan geven. Om ook daarin te laten zien dat we betrouwbaar zijn. En hoe meer ik oefende in het geld weggeven... wat in het begin echt niet makkelijk was... wat echt wel een beetje pijn deed om geld over te maken naar een goed doel... Daar begon ik wel te ervaren, dat hoe meer je ging geven, dat je het ook makkelijker los kunt laten. Dat je erop kunt vertrouwen dat God in alles voorziet. Maar ook bijvoorbeeld te leren dat iemand waardevol is. Door bijvoorbeeld een maaltijd te koken die best wel wat geld mag kosten. Of door iemand gastvrij te ontvangen en daar wat voor over te hebben. Door je vrienden een rondje te geven op een feestje. In plaats van altijd maar te verwachten van nee, hey, zij geven wel en dat zorgt er weer voor dat ik minder kwijt ben aan dit feestje en vervolgens weer verder kan sparen. Daarmee laat je zien dat je iemand waardevol vindt. En dat jij dus ook betrouwbaar bent naar de anderen toe. Ik leerde op die manier dat mijn geld niet zo belangrijk was als dat ik dacht dat het was. En dat je de leven, dat je, je geld dus kunt inzetten om het goede te doen voor anderen. Om daarin dus een kind van het licht te zijn. Om een volgeling van Jezus te zijn. En dus ook je geld dienstbaar te stellen aan God. En om daarin betrouwbaar te zijn. En als we het dan hebben over die zekerheid en die rust. In dit verhaal roept Jezus ons om, om wel aan de toekomst te denken. Om wel die zekerheid te zoeken. maar die zekerheid ligt misschien ergens anders in. Dan waar we zelf altijd aan denken. Jan Smit, die zingt in een liedje: Ik heb vrienden voor het leven. Hij zingt dat we die vrienden nodig hebben en dat we gesteund worden door lief en leed. Want wat een vriend kan geven, is geld niet besteed. Goed vertrouwen is het enige dat telt, zingt hij. Ik heb vrienden voor het leven nodig. Nou, als je dat liedje zo hoort en even de teksten er selectief uitpikt, dan is dat best wel ook waar we het vandaag over hebben. Dat het vrienden belangrijker is dan geld hebben. En de eerste twee lessen van vandaag waren doe slim en wees betrouwbaar. En de derde les is dat we aan onze toekomst moeten denken. God wil dat we in elk onderdeel van ons leven verstandig zijn. Dus voor nu, maar ook voor straks. Ook voor ons pensioen, van ons 67ste, of 70ste, of 72ste, ik weet niet wanneer, wanneer we met pensioen mogen. Maar er staat op een gegeven moment in het verhaal, dan gaat het over de valse mammon, die er straks niet meer is, en dat we worden geroepen naar de eeuwige tenten. En die eeuwige tenten, daar wordt de hemel mee bedoeld. En we kunnen wel denken van, hey, ons, ons leven hier en la, nu is belangrijk en duurt best wel lang. Maar voor mensen die op leeftijd zijn hoor je vaak, ja nee, die jaren die vliegen voorbij. Voordat je het weet ben je oud en is het einde van je leven in zicht. En straks is er een leven in de eeuwigheid, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een toekomst die voor altijd goed is. Dat is een geweldig pensioen, een leven waarbij we altijd met God zullen leven. Maar dat leven met God, dat begint hier en nu al. Dat leven, dat mooie leven, dat wil God ons nu al geven. Het is niet zo dat we nu maar in de ellende en de shit moeten blijven zitten. En dat straks als we dood zijn dat het allemaal goed zal zijn. Omdat we dan bij God zullen zijn. God wil dat we nu al kunnen genieten van het goede wat hij geeft. En dat begint door te laten zien dat we kinderen van het licht zijn. Dat we het beste met deze wereld voor hebben. Door te laten zien dat we slim willen zijn met ons geld. Maar ook dat we betrouwbaar willen zijn. Dat ons gedrag past. Dat het goed is wat we doen. Betrouwbaar in de omgang met anderen. Betrouwbaar in ons werk. Betrouwbaar met ons geld. Betrouwbaar naar onze buren toe. Betrouwbaar naar onze vrienden en familie. Betrouwbaar in onze gezondheid. In ons eten. In onze talenten en gaven die we gebruiken in onze tijd. En geld is eigenlijk dan maar een klein onderdeel van wat ons leven is. Ons leven is veel meer dan geld en goed. God wil dat het koninkrijk van Hem nu al op deze aarde komt. Hij wil dat levens positief veranderen. Dat het leven op deze aarde al een stukje mooier wordt. Dat er al een stukje hemel op aarde komt. Dat we vrienden kunnen maken. En dat ons geld daarvoor ingezet wordt. Paulus schrijft aan zijn leerling Timotheus, we hebben uiteindelijk niets meegebracht in deze wereld. En we kunnen er ook niets uit meenemen. We hebben voedsel en kleren en laten we daarmee tevreden zijn. Aan het eind van dit leven kunnen we helemaal niks meenemen. Je kan je bank pas wel in je broekzak stoppen, net voordat je overlijdt en hopen dat je daar straks nog van kan pinnen. Maar in de Bijbel vertelt Jezus ook weer een verhaal, waarin iemand alleen maar aan het werken, werken, werken en werken is. Sparen, sparen, sparen, sparen, investeren, investeren, investeren, om maar meer te krijgen. En hij zegt tegen zichzelf, straks heb ik zoveel, dan kan ik er echt van genieten. En hij blijft maar doorgaan, hij blijft maar doorgaan. Uiteindelijk, op een gegeven moment komt er een moment dat hij zegt, ja, nu is het genoeg. Nu heb ik echt genoeg, ik hoef niet meer te werken, ik kan genieten. En die volgende nacht sterft die man. Hij heeft er niet van kunnen genieten. Dat is niet wat God voor ons in petto heeft. God wil wel dat we genieten van wat hij ons geeft. En om daarvan te kunnen genieten, moeten we het goed inzetten. Moeten we slim zijn, moeten we betrouwbaar zijn en aan onze toekomst denken. En dat betekent dat je moet nadenken over wat je met je geld doet... Of jij daarin betrouwbaar bent. Of jij daarin wilt investeren in anderen. En ik kan niet in jullie portemonnee kijken. Ik weet niet aan wat voor goede doelen jullie geven. Ik weet niet hoeveel je geeft en hoeveel je te besteden hebt. Maar ik wil je wel uitdagen om erover na te denken. Van hé, hoe ziet mijn, mijn uh, patroon van leven eruit? Hoe ga ik met mijn portemonnee om? Wat doe ik met mijn geld? En na te denken over hoe je een vrienden maakt op deze aarde, maar ook in de hemel met God, ben jij betrouwbaar? Dat is de vraag denk ik die we onszelf moeten stellen als het gaat over geld, zodat we aan onze toekomst kunnen denken. Want uiteindelijk was het God die besloot om alles, nog meer nog dan geld, om te kiezen om zijn eigen Zoon voor ons te geven wat veel meer waard is dan al het geld op deze wereld. Een offer, een geschenk voor ons, wat hij voor ons over had, zodat wij zijn kinderen konden zijn, zodat wij geliefd konden zijn bij hem. Dat is wat hij voor ons over had. En dan is aan ons de vraag, wat hebben wij voor hem over? Laten we daar tijdens het zingen van het volgende lied over na gaan denken.